Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Minister Bussenmaker van Onderwijs hoopt dat de landelijke studentenactie woensdag leidt tot een gesprek tussen studenten, docenten en bestuurders. De minister hoopt dat de universiteiten tijdens de demonstratie voor meer democratie en inspraak niet worden platgelegd. Bussenmaker komt voor de zomer met een plan, zegt ze, met voorstellen om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren met een forse financiële impuls. Medewerkers en ex-medewerkers van Defensie die denken dat ze ziek zijn geworden van het werken met groomverf kunnen snel een vergoeding krijgen van maximaal 15.000 euro. Dat heeft minister Hennis van Defensie afgesproken met de militaire vakbonden. Het gaat om een voorschot. De bedragen kunnen nog worden aangevuld. Het maximumbedrag is voor het personeel met de ernstigste aandoeningen zoals long- en neuskanker. Het gangsterduo dat Bonnie en Clyde werd genoemd... komt vandaag voor de rechter in Assen. Een jaar geleden pleegden ze gewelddadige overvallen en inbraken... in het noorden en het oosten van het land. Bij inbraken ontvoerden ze twee keer slachtoffers. De twee werden opgepakt in Duitsland na een grote klopjacht. De politie heeft in Los Angeles een dakloze man doodgeschoten. Een omstander filmde de schietpartij en zette de video op Facebook. Te zien is hoe vier agenten proberen de zwerver in de bedwang te houden. En daarna klinken vijf schoten. Of de dakloze zelf een wapen droeg is onbekend. In Los Angeles protesteren tientallen mensen tegen het politieoptreden. Het aantal woninginbraken blijft dalen. Vorig jaar daalde het met 20 procent, van 87.000 naar 71.000. Dat schrijft het AD. Er zijn ook steeds minder overvallen en er worden minder mensen op straat beroofd. Volgens minister Opstelten komt dat doordat er beter wordt samengewerkt tussen de politieregio's... en is er ook meer aandacht voor criminaliteit. Het weer. Vanaf vanmiddag buien, mogelijk met hagel. Af en toe schijnt de zon en het wordt 6 tot 9 graden. Er staat een krachtige westelijke wind aan zeekracht 6 of 7. Tegen de avond wordt het weer droog en morgen zijn er dan opnieuw flinke buien. Dit was het NOS... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is alleen de Geest van de ANWB. In de Randstad staat nog file op de A2 Dimbos, utrecht tussen Everdingen en Nieuwegein 6 kilometer. Ook op de A2 verderop richting Amsterdam 3 kilometer bij Maarsen. En tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Amstel ook nog eens 4 kilometer. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Nieuwerbrug 3 kilometer. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat het vast voor knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer daar. A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Lunetten 4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 GFM in 2015 al 25 jaar. Live. TGFM. Met, met nu Zandvoort op zaterdag. Is don't ever stray too far. And don't disappear. No, don't disappear. Ever had the feeling?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 Even na vier uur. Welkom terug bij Zaltvoort op zaterdag bij CFM. Je is de CEO van ABC en D Near Me. Het de derde en de laatste uur met daarin de volgende onderwerpen. Uh, rond de klok van kwart over vier hebben we tijd weer voor het Pit Report. En uh, daar zeker weer nieuws vanuit de Formule 1. Verder hebben we ook nog een update ten aanzien van de Volvo Ocean Race. Want die is zojuist gefinished. En de boten op één boot na zijn gefinished in Auckland, Nieuw-Zeeland. En daarover straks ook meer. En natuurlijk de vaste items om half vijf. Het dier van de week. Luistert naar de naam. Het is een, ka een kat die luistert naar de naam Graan nu. En uh, liefhebbers uh, uh, van het gedicht van de week van om kwart voor vijf welke het wordt. Is nog een verrassing want we hebben er drie liggen en we moeten nog even een keuze maken. En wellicht nog tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort. Dus genoeg reden om ook een derde uur te luisteren naar Zandvoort op zaterdag. Dus in het derde uur krijgen we in ieder geval te horen wie de boot gemist heeft. <lacht> en natuurlijk wanneer de eerste Formule 1 race weer gaat plaatsvinden en de dier van de week en het gedicht van de dag. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. Hier is Prayer in Sea. Prayer in Sea. Zo dadelijk uh, krijg je het uh, Formule 1 nieuws te horen... in de Pit Reports bij CFM. Maar eerst even de voetjes van de vloer. De zon schijnt ook weer buiten, dus reden genoeg om vrolijk te zijn... Ik wel. Oké, dat is goed. Your Earth, fire and let us groove. Ja, zo meteen het Pit Report en daarna een Russisch blokje. speciaal voor een persoon die... Voor Frank. Voor Frank. Voor Frank, jarig. Als jij aan het luisteren is. Frank, zo duidelijk een blokje voor jou. Maar eerst Pit Report. FM Race Radio, Pit Report. Met daarin onder het allerlaatste Formule 1 nieuws. hier is collega Albert-Jan Vos. Via zet Menner op officiële Formule 1-lijst. De nieuwe, het, het nieuwe racestream Manor, een doorstart van Marussia... is een stap dichter bij de definitieve entree in de Formule 1. De internationale Oudsportfederatie via heeft de ploeg afgelopen vrijdag als tiende op de officiële deelnemerslijst gezet... voor de Formule 1 seizoen 2015, dat binnenkort in Australië begint. Caterham ontbreekt erop zoals verwacht. Menor, dat de Brit Will Stevens als eerste coureur heeft gecontracteerd... moet nog wel de technische goedkeuring krijgen. Ook is het nog wachten op de benodigde superlicentie voor Stevens. Marussia ging vorig jaar failliet en kon de laatste drie wedstrijden niet meer rijden. Ook Caterham, waarvoor Stevens in Abu Dhabi de laatste race reed ging ten onder door financiële problemen... maar kon geen geschikte overnamekandidaat vinden. Lotus kiest voor vrouwelijke testcoureur. In navolging van Williams heeft ook het Formule 1-team van Lotus... een vrouwelijke testcoureur aangetrokken. De Britse renstal presenteerde afgelopen donderdag Carmen Gorda... Eh, als aanwinst de 26-jarige Spaanse... zal dit jaar diverse testsessies namens Lotus voor haar rekening nemen. Williams heeft met Suzy Wolf al een vrouw in dienst. De Schotse kwam afgelopen jaar twee keer in actie tijdens de, vrije training, tijdens de vrije training in de Formule 1. Carmen is een unieke toevoeging aan ons team, aldus directeur Matthew Carter van Lotus. Ze zal voor een frisse blik zorgen waarvan wij kunnen profiteren. De Spaanse die eerder actief was in de Europese Formule 3 kampioenschap in de GP3-series sprak zelf van een droom die uitkomt. Bij Lotus zet ik een grote stap naar mijn doel, namelijk het rijden in de Formule 1. Romain Grosjean en Pastor Maldonado zijn de vaste coureurs van Lotus in de Formule 1. Guarda is de Isna Joylone Palmer de tweede testrijder. Grand Prix Melbourne haalbaar voor Alonso. Fernando Alonso gaat normaal gesproken over ruim twee weken gewoon van start... in de openingsrace van het Formule 1 seizoen in Melbourne. Alonso is helemaal gezond. De onderzoeken in het ziekenhuis hebben uitgewezen dat hij geen hersenschade heeft opgelopen. Wel is hij heel even bewustloos geweest, direct naar de klap, al dus McLaren-baas Ron Dennis... aan de verzamelde autosportmedia in Barcelona. Hij kan zich de crash ook niet herinneren. Alonso, die afgelopen woensdag uit het ziekenhuis werd ontslagen na zijn crash tijdens een testsessie... rijdt uit voorzorg niet tijdens de derde en laatste serie van de vier officiële testdagen... die afgelopen donderdag zijn begonnen in Barcelona. De Deen Ke Kevin Magnussen vervangt de 33-jarige Spanjaard. Verstappen, het motto, kilometers maken. Max Verstappen stapt aanstaande zondag nog één keer in zijn bolide... voor testsessies op het circuit van Barcelona... voordat het Formule 1 circus naar Australië gaat... voor de eerste Grand Prix van het seizoen. Zoveel mogelijk kilometers maken... lichtte de jonge Formule 1-coureur van Toro Rosso de doelstelling toe... proberen de wagen te verbeteren... en onze kennis over het totale pakket te vergroten. Technische baas Phil Charles was ook tevreden... over de verkregen informatie van de testronden afgelopen vrijdag in Barcelona. We mogen blij zijn met wat we vandaag hebben bereikt... Ronden genoeg om van te leren en nuttige data voor het nieuwe Aerodynamica. Tot zover. En als je maar maximaal rijdt, hè? Ja, ja. Nou, hier is hij dan, speciaal uh, voor Frank. Als je luistert, van harte gefeliciteerd. Ook nog wel eens plezier, is, uh, met, Uiteraard. <laughs> Elton John en uh, Nikita. En achteraan uh, doen we nog eten: The Bullets En the Russian Spy and I. 18.04, dit is overdag op zaterdag. Bij je tot aan 5 uur vanmiddag. In Cold. In your little corner of the world You could roll around the globe And never find the warmest soul to know Oh, I saw you by the wall Ten of your and soldiers in their robes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 And soldiers in the road. is de Nikita van Elton John gevolgd door de Russian Spyrae. Dat waren de Bullets. Ja, nog even een sportberichtje en dan zometeen nog een plaatje voor Frankie. En wat voor berichtje. Kijk, sport moet gestreden worden op het circuit en, uh, en niet achter groene tafels. Maar vorig jaar uh, was dat wel het geval uh, tijdens de Renault Clio Cup Benelux. Belgische Oud Sportcollege beslist. Blekemolen toch Clio-kampioen 2014. Er leek namelijk geen einde te komen aan de soap rondom de Renault Clio Cup Benelux. Na de laatste race in oktober vorig jaar... mocht Sebastian Blekemolen de bloemen en de bekers ophalen. Alleen diende mede titelkandidaat Niels Langeveld na afloop van de race een protest in. Langeveld, rijder uit het Zandvoortse Certainly Team van Dylan Koster... vond dat het vullen van de koelvloeistof in de laatste race niet mocht. Hij kreeg gelijk en, en Blekemolen mocht niet in beroep. Dat laatste was frustrerend, maar ineens was er ook de zaak Niels Kool... die met een andere soort benzine reed. Dit mengsel was uh, volgens de reglementen niet toegestaan. Alleen pikte Kool de uitspraak niet en ging daartegen in beroep. Dat gebeurde bij de Belgische autosportcollege... dat de Clio Cup Benelux organiseert. Deze wijze heren gaven kool gelijk omdat er op het circuit van ons zowel euro 98 als euro 95 uit de pompen kwam. Hoewel er verkeerde brandstof in de wagen van kool zat, vergaten de controleurs dat de pomp dus twee soorten brandstoffen gaven. En dat werd niet meegenomen, maar in het beroep dat kool aantekende wel. De hele gang van zaken is absurd. Amateurisme ten top, al aldus Bleke Molen op het nieuws. Voor wat betreft de plannen rondom het nieuwe seizoen wist Bleke Molen het antwoord wel. Het blijft nou eenmaal een hartstikke leuke klasse, was zijn antwoord. Waarmee hij natuurlijk aangeeft dat hij ook dit jaar gewoon aan de start verschijnt van de Clio Cup. Oké, okay, dus toch uiteindelijk een uh, uitspraak over deze zaak. Nog eentje voor uh, Frankie en dan gaan we naar het dier van de week.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 Granuloom, complex heet. Ja. ja, ja. Een ziekte waarbij de kat onder andere blaasjes krijgt en die erg jeuken. Gelukkig gaat het nu met haar een, een stuk beter. En heeft ze geen rare plekken meer. Ze is nu echt toe aan een eigen gouden mandje. Kunt u haar dat mandje geven? Kom dan snel eens langs om met haar kennis te maken. Ze en als u haar ziet, ik weet zeker dat u voor haar valt. En Granu verblijft momenteel in het dierenhuis Kermeland... Keeselstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereik op 571-3888... 571-3888 en geopend van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags op maandag tot en met zaterdag of kijk ook even op www.dierenhuiskennemerland.nl want ook Granu verdient een thuis en als je ook de foto van Granu wilt zien, kijk dan ook eens no. op de CFM app Download we nu in de Play Store en de App Store. Hier is Meltdown! Life is like a costume party. Just cover the flaws in Cavalli. Let's hide the hurt in Amalie. We all tryna be somebody else. You can't hide your tears in wealth. When your heart knows you hate yourself. It's all pain we felt. Just the way that the cards were dealt. So it shouldn't be surprising that we're here with no fear and give up rising. Gonna blend in with the bullies and the bureaucrats. Arrows pierce like lightning. Chopper sound like thunderclap. Oof. Never will you stand. We gon' lay you down. Dabbing it and dabbing kids coming in to take the town. Try to restrain us. Even though you trained us, we're better than you are. Now we gonna make you scream.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 No, <laughs>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 Mistakes, mistake, mistake. oh, oh, you, you forgave. forgave, and soon. And soon Joder Salet, de single van Ashworth en Simpson. En van die plaat gaan we over naar de Volvo Ocean Race. Want hoe is het met het team Brunel? Not the best. Not the best? Not the best, joh. Want Spanje heeft de vierde etappe gewonnen. Het Spaanse team Mapfre heeft de vierde etappe van de Volvo Ocean Race gewonnen. Vanmorgen, Nederlandse tijd, kwamen ze als eerste in Auckland aan in Nieuw-Zeeland. Vlak voor hun directe concurrenten Abu Dhabi Racing en team Dongfeng... De winst is een enorme opsteker voor het team van de Spanjaarden. Dat nog niet op het podium van de etappenwinnaars is beland tijdens deze Volvo Ocean Race. Schip, Schipper Xabi Fernandez is verantwoordelijk voor de winst. Hij nam op het roer op de, deze boot vanaf het begin van de derde etappe over van de bekende zeiler Iker Martinez... die vanwege geplande trainingsafspraken voor de Olympische Spelen in Rio moest afstappen. De vierde etappe is een enorme teleurstelling geworden... voor het team Brunel van Bouwebekking. Ze, ver ze verloren snel na de start van de vierde etappe... de aansluiting met de kopgroep. Na een tactische meesterzet... belanden ze echter uiteindelijk toch op de eerste plek. Waarna ze hun koppositie in de doldrums weer verloren... en in de achterhoede belanden als gevolg van... Uh, ja, geen wind, kan ik wel zeggen. En als we dan nu naar de algemene stand gaan kijken... Uh, na deze race van... Uh, na de zeilrace van Sanya naar Auckland... Uh, wordt de lijst aangevoerd door Team Maffle... dus, Mapple, dus de, Spa de Spanjaarden staan aan de leiding... gevolgd door Abu Dhabi Ocean Racing. Uh, team Brunel is van de tweede plaats gezakt naar de voorlaatste plaats. Ze staan momenteel op de vijfde plaats. En last but not least, de damesboot die staat op de zesde plek. En zoals de zeilers onder u weten... is uh, de Team Vestas is op een gegeven moment op een, uh, een rif beland met hun boot. Dus de boot is stuk. En ze zullen later uh, weer aansluiten als de boot is gerepareerd. En wanneer gaan ze weer van start? Ze gaan op 14 maart, gaat de zaak weer van start in Auckland. Met een import race gevolgd door de vertrek naar Itaiai. En dat is een duidelijke, een van de langste uh, routes. En dit is meer dan 6.700 Nordic miles. Dus ze hebben nu even rust en 14 maart gaat het... De hele circus weer van start. Wij houden nu op de hoogte. Ja, nu het uh, wat minder gaat met Team Brunel... blijft blijven het wel gewoon fanatiek volgen, Albert-Jan? Uh... Moet je wel oprekenen. Ja, ja, dat hoor. wel. He, dat ja wel, dat wel. Nou, ze hebben in ieder geval op dit moment de boot gemist, he, om het zo maar te zeggen. Iets wat, ja. Zometeen het gedicht van de dag, maar eerst deze. Jou gedraaid voor een trouwe luisteraar van uh, ons programma. Dan hebben we het al van Maya. Leuk dat je weer luistert en niet in slaap vallen hè, daar op de bank. Je de ziel van Wamek en Wamek. Dat was de teardrops. Daarmee is het tijd geworden voor het gedicht van de dag. En het is weer zo'n mooi gedicht. Het gedicht heet Girls. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. When I think of all the times I tried so hard to leave her... She will turn to me and start to cry... And she promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. You feel a fool when you say she's looking good. She acts if it's understood. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure... Did she understand it when they say that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl! Het was weer mooi, het gedicht van de dag bij CFM. Je het gedicht Girls. En erachteraan draai ik dan normaal gesproken een beetje toepasselijke plaats. nu heb ik er twee klaarstaan. Het ga je gaan. En ik ben er nog steeds niet uit, net als wij net met het gedicht van de dag... welke we gaan doen. En toch moeten we nu een besluit gaan nemen. Welke wordt het? Nou, ik heb toch gekozen voor deze. Hier is Moments Wattenaas. Hey, what not, that what is. is Yeah. Shine in the Back to the 70s gingen we ja van back to the 70s gaan we naar Radio Kaka, hier is Queen. Radio Blabla, zo is het leuk. Zo, wat een lekker einde weer van dit programma. Zandvoort op zaterdag bij CNN. Jo, de Queen en Radio Gaga. Inderdaad, het ene laatste plaatje wat betreft Zandvoort op zaterdag. Maar niet getreurd. Nee, morgen gaan we gewoon weer door. het, is het 2 en 5, Zandvoort op zondag. Heel goed erop. Nou, wederom drie, drie uur live vanaf de Tolweg 10a morgenmiddag. En uh, natuurlijk volgen we dan ook de eredivisie met de kraker van de dag. Ja, die begint om kwart voor vijf. Oh, om hè? kwart dus, voor vijf. Ja, kwartier kunnen we die meenemen. Uh, PSV ontvangt thuis. Ja, Ajax. O oh, jee. Ja, nou, wij hebben weddenschap lopen. Hè? Altijd. Vertel hoor uh, niet op de radio dat nou, ik zeg dat PSV gaat winnen Ja, nou, ja. Ajax. Ajax is uit zo sterk de laatste tijd. Dat is waar, beter dan in de arena. <laughs> Daar is niet zoveel voor nodig. Goed, maar uh, dat okay. gaan we morgenmiddag. Nou, natuurlijk daarnaast ook nog de evenementenagenda... het actuele nieuws in en rondom Zandvoort. Dus genoeg reden om ook morgenmiddag wederom af te stemmen op uh, ZFM. En natuurlijk vergeet u morgenochtend niet van 10 tot 12 ZFM Jazz. En wij zeggen tot morgen en een hele fijne zaterdagavond. Dag. Tot morgen, doei doei!